Commissaris Suzanne Baert stapt op bij Vestia. De woningcorporatie heeft grote financiële problemen... doordat oud-topman Erik Staal voor miljarden aan financiële derivaten kocht. De raad van commissarissen wordt verweten dat er onvoldoende toezicht was. Ook was er kritiek dat de raad vooral bestond uit vriendjes van Staal. Daarnaast was er kritiek op Baert omdat haar partner eerder commissaris was... bij Vestia tussen 2001 en 2003. Baert is oud-journalist en oud-PVDA-voorlichter.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 Bucci Porsche begon zijn loopbaan in het familiebedrijf in 1958... maar vertrok halverwege de jaren 60. Hij bleef wel verbonden aan de autofabriek. Bucci Porsche is 76 jaar geworden. En het wrak van de Titanic komt op de lijst van beschermde erfgoederen van de UNESCO. Iedereen die iets met het wrak wil doen... moet voortaan toestemming vragen aan de VN-organisatie. Op 15 april is het 100 jaar geleden dat het cruiseschip... op zijn eerste reis op de Atlantische Oceaan... tegen een ijsberg voer- en verging omdat dat in internationale wateren gebeurde... was er niemand verantwoordelijk voor het wrak. Het weer, het is helder en fris, met vannacht lichte vorst. Morgenochtend zonnig, smiddags bewolkt met kans op regen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Een beetje cultuurkenner die weet wel waar die wezen moet. Rondje Amsterdam, afslag Keulenmuller en dan heb je de highlights wel te pakken. En dat is nou weer net zo waar als onwaar. De grootste cultuurhistorische schat van Nederland ligt namelijk ergens anders. Namelijk onder de zeespiegel. Wereldwijd zijn er honderden, zo niet duizenden scheepswrakken te vinden die ieder voor zich een enorm verhaal in zich verbergen, namelijk het verhaal van het doen en laten uit vroegere tijden. Op de dag dat bekend werd dat de Titanic een, een de werelderfgoedstatus kreeg... is Benno van Tilburg mijn gast, historicus... hoofd scheepsarcheologie Archeologie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Benno van Tilburg, ik ga bijna mijn mond niet uit... met Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ja, dat is een mondvol... we ja. korten het ook vaak af als RCE, maar goed. Ja, dat, dat is de afdeling uh, uh, in Lelystad... die zich bezighoudt met alles wat onder water uh, lag... Onder water en ook uh, op land. Want ook, ook op land zijn nog heel veel scheepswrakken uh, aangetroffen. in het land. Ja, het is niet toevallig dat jullie in Lelystad zitten. Uh, nou, dat is niet toevallig inderdaad. Want we zitten ook vlakbij de Bataviawerf En uh, daar hebben we een goede band mee. Want daar bouwen ze die mooie replica's zoals de Batavia en nu de zeven provinciën. En daar hebben wij natuurlijk een band mee. Wij zijn zeg maar, het authentieke verhaal van, van de scheepsrakken in de loop van de tijd opgegraven, opgedoken. En jullie en... zitten met je werk ook in het grootste scheepswrakken. Uh, vindt plaats van de wereld ongeveer? Ja, nee, we hebben in de tijd uh, zoiets van 500 scheepswrakken nu aangetroffen in de polders. Van een anker tot de hele schepen. Um, daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over dat uh, bijzondere schip in de Oostzee. Uitgebreid hebben. Waar een, uh, een heel klein deeltje van boven water is gekomen. De Hoekman. Een beeld. Een prachtig beeld. Gaan we het allemaal over hebben in dit uur van Kazaloenen. Laten we even beginnen met uh, wat we net hoorden over de Titanic. Hoe belangrijk is het dat de UNESCO zegt van nou dat schip heeft zo'n bijzondere status. Um, um, wat betekent dat eigenlijk zo'n UNESCO-status? Dat betekent dat je dat je. Ja, dat het een soort stempeltje van goedkeuring op komt... Van dat het dus heel belangrijk is voor de uh, menselijke geschiedenis. En, en wij in Nederland hebben ook een stuk of zeven, acht uh, werelderfgoederen... zoals de, de, de, de, de binnenstad van Amsterdam... Uh, maar ook het Drietveld Schreuderhuis zijn voorbeelden van, dat, uh, van die Werelderfgoederen. Maar de Titanic, dat die dus nu aangewezen wordt tot Werelderfgoed uh, namens de UNESCO, is wel heel aardig. Omdat je dus ook meteen dan de scheepswrakken nu meteen als één symbool uh, naar boven kan halen. Ja, is, is dat voor het eerst, uh, voor zij weet? Dat een die ja. status krijgt. Ja, dus voor het eerst. Het is natuurlijk ook wel meteen het bekendste en het belangrijkste schip wat we kennen, want iedereen, ook wij in de scheepsarcheologie, als we het hebben over schepen, refereren heel vaak over het verhaal van de Titanic, die dan precies 100 jaar geleden gezonken is. Een icoon van het vergaan van een schip. Ja. Ja, goed Het maar, is een drama. Ja, ja uh, um, tegelijkertijd bij de Titanic zijn ook veel commerciële duikers al, uh, of zijn commerciële duikers al actief. Ja. Um, uh, komt daar dan onmiddellijk een einde uh, aan op het moment dat zo'n schip zo'n status krijgt? Nou, het wordt dus op die manier beschermd. Dus dan heb je wel uh, de mogelijkheid om te zeggen tegen de duikers: van jongens, als jullie dat doen, dan zijn jullie in overtreding. En het is natuurlijk wel moeilijk in zeebodem... dat er dus geen agenten op de zeebodem kunnen lopen. Dus het hele verhaal van uh, kijken of iemand iets uh, verkeerds doet... dat is heel lastig. En dat is niet alleen bij de Titanic. Ook al ligt die heel diep. Maar ook in Nederlandse water hebben we heel vaak problemen... dat er dus uh, uh, commerciële duikers, commerciële bergers... gewoon uit allerlei schepen, of het nou koper is... maar ook soms hele brons kanonnen halen. En die verdwijnen gewoon op de markt. Oh ja, je hebt, uh, je hebt de, de boven Texel de Lutitia of zo? Lutine, waar ze nog steeds verwachten... Nog allerlei goud in zit. Ja. Wordt massaal dat is de Schelling is dat inderdaad. Bert de Schelling wordt nog ja. steeds op gejaagd met Ja, er wordt nog steeds één man die heeft nog zijn hele leven daarop gericht om daar nog steeds de rest van het schip te vinden en vooral dus de goudlading te bergen. Ja. Ja, ja. Nou is de Nederlandse zeebodem niet zo heel erg barmhartig hè, voor scheepswrak? Nee, dat is heel, heel, heel, heel lastig. We hebben heel troebel water en vooral het een van de grootste problemen is de paalworm. Als er een stukje scheepsworm. Ja, het is echt een wormpje. En uh, dat paalwormpje, die, die, die, die, uh, ja, die kan zich goed gedijen in de Nederlandse wateren. En die vreet dus eigenlijk gewoon al het hout op. En dat vreet dus al het hout op van die scheepswrakken En die wrakken zijn al één keer vergaan. En dan gaan, vergaan ze nog een keer op de zeebodem. Want die paalworm die vreet er dwars doorheen. En die vernielt gewoon al die scheepswrakken. Dus letterlijk na hoe lang? 100 jaar, 200 jaar? Uh, 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar. Uh... Is er niets, werkelijk niets van over. Ja, alles wat, wat dan niet van hout is. Ja, Met maar een beetje precies. Ja. Maar, uh, en dat verdwijnt en dat gaat gewoon kapot. En zeker het scheep de constructie van een schip, gaat door die paalworm helemaal kapot. Hoe anders in de Oostzee? Hoe anders in de Oostzee, inderdaad. Ja. Want daar is het water brak. En, uh, daar brak zit dus betekent een beetje zout, een beetje zoet. Ja, een beetje zout, een beetje zoet en uh, heel rustig water. En daar zit dus niet die, die, die de paalworm in. En dat betekent, als er een schip vergaat in die Oostzee... en hij komt een beetje redelijk terecht op de zeeboren, ja, dan kan hij daar heel lang, heel goed uh, bewaard blijven. Het uitzonderlijke geval heeft zich voorgedaan dat, dat daar een schip gevonden is, een, uh, een, een, een fluit? Ja, wij, wij uh, denken dat het echt een, een fluitschip is. En het fluitschip is een van de beroemdste Nederlandse schepen die wij ooit hebben uitgevonden. Uh, de berichten zijn al dat in 1595, we hebben een, een boek gevonden uit Horen, dat daar de eerste fluit kwam van de scheepswerf uit Horen, 1595. En in de 16e en de 17e eeuw tot en met de 18e eeuw zijn de fluiten een van de belangrijkste schepen geweest die de handel dreven met vooral de Oostzeelanden. Ik geloof dat er eens een, een, een standaard werk overgebleven is uit die tijd. Toch geschreven door Nicolaas Witsen, als ik, het, als ik het goed zeg. Nicolaas Witsen, ja. Een van... scheepsbouwer uit Amsterdam. Nou, uh, nee, hij was geen scheepsbouwer uit Amsterdam. Hij was uh, burgemeester, rijke familie. En had uh, veel contacten in de, de scheepswereld. En geïnteresseerd in de scheepswereld. En die schreef inderdaad in 1672 een groot dik boekwerk over uh, de de scheef, oude van, scheepsbestuur. Ja. Waaronder de fluit. Waaronder uh, ja, de fluit, ja. Bijzonder aan dit, deze, dit schip. Het heeft geen naam, het schip. Nog niet. Um, wij dachten, uh, we gaan het uitgebreid over het schip hebben. Het zou zo leuk zijn als u, de luisteraar, is denken over een naam. En dat in de tweede uur ons komt melden. Um, wat er verder bijzonder aan is, het schip ligt diep. 150 meter. Uh, 130. Ja. 130 meter, ja. dus niet heel makkelijk uh, te bereiken. Um, en toch is er één ding naar boven gehaald. Ja, we hebben een beeld omhoog gehaald. Een van de twee beelden die achter op het schip stonden. En uh, het schip, ja, dat is natuurlijk een heel fantastisch verhaal. Hij is in 2003 aangetroffen door uh, Zweedse duikers. En die Zweden waren bezig om de zeebodem een beetje in kaart te brengen. Want ze waren ook bezig om te zoeken naar een, een vliegtuig die vergaan is in 1952. een dc 3 In de Koude Oorlog, die waarschijnlijk neergeschoten is door de Russen. En daar wisten de Zweden niks van. En ze waren aan het zoeken en ze konden het uh, niet vinden. En de Zweedse ministerie van Defensie gaf, geen, uh, gaf niet thuis. Dus toen dachten een aantal uh, betrokkenen... we gaan eens op zoek naar het vliegtuig. En bij die zoektocht naar het vliegtuig... die hebben ze inderdaad gevonden in die, uh, in die plek... stoten ze dus eigenlijk ook op een vermoedelijk Nederlands schip... wat ze dachten. En een paar jaar later zijn ze toen een film gaan maken... van alle wrakken die ze vonden op die zeebodem. En toen hebben ze ook dat uh, uh, Nederlands vermoedelijk schip gefilmd. En toen kreeg ik opeens een telefoontje van de Nederlandse ambassade in Stockholm... meneer van Tilburg van de scheepsarchie in Lelystad. De Zweden hebben vermoedelijk een schip gevonden van Nederlandse makelei. Kunt u eens daar naar kijken. En wat gebeurt er dan op zo'n moment? Nou, dan heb ik uh, de contacten gekregen van, van de Nederlandse ambassade... van de, de Zweedse uh, Vinders. En die heb ik gebeld, gemeld. En toen zijn ze vervolgens een keer naar mij toegekomen in Lelystad. En toen hebben ze de filmbeelden ontzettend spannend... als je dat voor het eerst ziet. En dan laat je ze die beelden zien... waar ze dus tonen dat het schip voor het eerst onder water... dat moet je je voorstellen. Hij ligt op 130 meter diepte. En dan hebben ze met een camera met een beetje licht... Duiken ze, zoeken ze dan met die camera's. Dat zijn onderwatercamera's, robotcamera's. Zoeken ze dan die zeebodem af. En opeens doemt uit het niets zo'n stoffig verhaal... doemt dan opeens zo'n scheeps huid op en dan zie je dus paal met de hele contouren van zo'n schip in de in die oceaan. Vandaar dat hij dan voorlopig nog maar even ghost ship genoemd wordt. Vandaar ja ja. ja dat gaan we, vandaag gaan we dat afschaffen. <laughs> Als u denkt een leuke naam, bel ons dan op 0800 -1 -1 -1. Dat is straks voor twee uur. Wat bijzonder is, is dat er dat er één beeld naar boven gehaald is. De Hoekman. Ik zeg nu maar vast even en dat zal ik straks nog een keer zeggen. Dat de Hoekman uh, bij jullie. Uh, in het waterlicht, onderwaterlicht. Ja, hij ligt nu in een aparte bak bij ons in de afdeling scheepsarcheologie. En we gaan hem binnenkort dus helemaal uh, conserveren. Voordat dat gaat gebeuren, aanstaande dinsdag, eenmalig, uh, wordt hij getoond aan. Mensen die dat willen zien. De hoekman, dus het bijzondere uh, beeld van... Hoe lang is dat? Hoe lang is het het beeld zelf is 1,71 meter. Um, is te zien. En de luisteraars van Kazerloenen, als u denkt, dat wil ik graag bij zijn. Speciaal voor u. Stuur een mailtje naar kazerloenen.ncv.nl. Dan kunt u erbij zijn in Lelystad. Aanstaande dinsdag. Um, eenmalig. Um, tussen 11 en 12. Tussen 11 en 12. Uh, want jij hebt het beeld gezien natuurlijk. Ja, nee, kijk, ik was ook de, de, de initiatiefnemer om dat beeld omhoog te halen. Want we hebben dus een gemeenschappelijke expeditieclub samengesteld met Zweden, Amerikanen, Engelsen en, en Nederlanders. Onze club van de Rijksdienst. En ik dacht, ja kijk het project is natuurlijk een prachtig project, maar het moet een gezicht hebben, het hele verhaal. En toen lagen er dus twee beelden van die hoekmannen op de zeebodem. Ik dacht, als we nou één van die hoekmannen naar boven halen, dan kunnen we heel veel onderzoek doen naar dat hout, naar het scheepstype uh, aan de hand van, dat, uh, van het beeld. Maar we kunnen ook meteen het hele project een gezicht geven, het gezicht van de hoekman. Nou, daar zijn we dus nu mee bezig. Die hoekman die kwam boven water, daar was je bij? Ja, ik was erbij. Wat, wat, wat doet dat met een scheepsarcheoloog op het moment dat zo'n zo bijzonder beeld naar boven komt? Nou, ik ben als scheepsarcheoloog, ik ben geen scheepsarcheoloog, maar ik ben wel helemaal betrokken bij het hele verhaal. Kijk, en vanuit, vanuit de scheepsarcheologie willen we ook de verhalen boven water halen. En de mensen van mijn afdeling die erbij waren, de conservatoren... die stonden natuurlijk allemaal met water in hun handen. Want op een paar moment gaat dus een grijper van 130 meter naar beneden... en gaat uiteindelijk de zeebodem op. En die pakt dan met een knijper de hoekman vast. Oh. En we hadden uitgerekend dat die dan in een bepaalde... speciaal daarvoor gefabriceerde bak moest komen. We hadden met laserstralen op de zeebodem gemeten. En we dachten, de bak is groot genoeg om de, om de hoekman in te leggen. Maar toen bleek dus dat de hoekman niet paste in die bak op 130 meter diepte. En toen hebben we besloten, nou, we gaan hem gewoon heel langzaam... met die knijper van 130 meter naar boven brengen. Maar hoe, hoe pak je zo'n beeld zonder dat je hem beschadigt? Uh, we hebben uh, bepaalde knijpers gemaakt die helemaal ontwikkeld waren met, met rubber... En dan doe je dus heel voorzichtig, want je kan ook met een soort uh, met een afstand binnen. Kan je heel voorzichtig op de zeebodem met zo'n knijper aan de gang. Maar het schip daarboven is dan helemaal gestabiliseerd. Dat wordt ja, ziel, ja en het is een expeditieschip gehouden. die staat dan helemaal stil, motoren uit en, of die motoren aan om hem juist op die plek te houden. En dan ga je dus heel langzaam met een soort, uh, uh, uh, uh, ja, een soort. soort uh, hendmatig bediening krijg je dus... Het ja, middel... is waanzinnig, waanzinnig dat het kan, überhaupt. Er dus dus is een het... schip op een volle ja. zee, zo'n beeld helemaal stil. We ja, moesten dus echt een dag afwachten waar het helemaal rustig was. Want een paar dagen ervoor de ging het een beetje, hè, een beetje golven, ja. dus ze moesten één dag hebben. Uh, 8 mei he helemaal, helemaal rustig op, op een zee bestaat ook al helemaal niet, dus dan nee, nog een, maar, maar, maar, he, een beetje. maar een beetje waterstil. In zand, ja. ja, precies. Ja. Ja, ja. Uh, dan dan, dan uh, pak je hem op. En, en jullie wisten ook dat de hoekman uh, niet uit elkaar zou vallen op het moment dat de grijper hem zou pakken? Dat weet je nooit natuurlijk. Want uh, we wisten wel natuurlijk dat de Hoekman is vaak van één stuk gemaakt is. Eén stuk, groot stuk hout. Dus we denken dat, dat is ook heel stevig hout. En hij ligt daar ook op die zeebodem. En ik denk als we hem voorzichtig oppakken, dan kunnen we hem inderdaad wel naar boven halen. Maar het moeilijkste moment was natuurlijk als hij net tegen de wateroppervlakte komt... en dat hij dan een paar meter boven het water komt. Want dan gaan er natuurlijk allerlei krachten spelen. Dus op het moment dat hij tien meter onder wateroppervlakte was... hebben we een aantal duikers in het water gestuurd... die nog hem extra bevestigd hebben onder water. En toen het laatste stukje geholpen naar het wateroppervlakte komen. En toen kreeg je dus ineens een soort wow ervaring dat iedereen aan het, aan het boord van het expeditieschip zei... oh, dan komt hij eigenlijk boven water. De hoek maar voor het eerst naar 350 jaar toont hij zijn gezicht weer aan ons uh, als expeditieleider. Beschrijft de hoekman eens. De hoekman, het is, een, het is een, een beeld. Hij staat op een soort sokkeltje van 10 centimeter. En hij kijkt gedraaid met zijn hoofd de ene kant op. Hij heeft een hoed op. Maar hij stond op de kont van het schip. Op, ja, op de, de, we noemen het de spiegel van het schip. En hij stond, uh, er waren dus twee hoekmannen. Ze keken allebei één kant op. En het was een soort versiering van het schip. Maar dat gaf ook meteen aan... Uh, wat voor schip het was en, en wat voor belang de maken van het schip aan die hoekmannen uh, gaf. En uh, op basis van zijn aankleding kunnen we nu zeggen wat voor soort man het was. Het was een koopman? Het is een koopman. Het is een, het is een Nederlandse koopman. Hij had echt Nederlands kleren uit die tijd, zo rond 1670. We hebben iemand van het Rijksmuseum, een specialist, Bianca du Mortier, hebben we naar laten kijken... En die heeft echt gekeken op basis van haar kennis... op ba basis van schilderijen uit het Rijksmuseum. Gekeken, nou, die man op dat schilderij van Pieter Knol uit 1675... die lijkt verdomd veel op die hoekman. En toen hebben we ook verfspecialisten erbij gehad. Dus zeiden we, ja, wat voor verfresten kan je nou aantreffen op die hoekman? Er zat nog verf op? Er zit ook nog verfresten op. En toen konden we dus aan... Aan de hand van die verf specialist zien dat er heel veel zwart is gebruikt. En zwart was in die tijd, zo rond 1670, een teken van rijkdom. Hoe rijker je was, hoe mooier je in het zwart gekleed was. Dat is de mode van rond 1670. En, en zwart was dus een luxe product? Uh, zwarte van, kleding? Ja, absoluut. Dus hij had een soort zwarte mantel aan met een zwarte cape. Had ook een zwarte hoed op en uh, witte kousen. En had ook uh, mooie schoenen aan met een, met een hak van 3-4 centimeter met een mooie gesp erop. En witte kousen en heel veel gouden knopen op zijn, zijn wandbuis. zeg maar. Dus hij zag er echt uit als een, een, ja, een in die tijd zeer rijke koopman. Die koopman had zichzelf dus waarschijnlijk op zijn eigen schip laten afbeelden. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat is niet dat, zeker? Dat is nog niet zeker. Nee, nee we moeten nu gaan uitzoeken, omdat ook, uh, we hebben nu ook een dendro, dat wil zeggen een houtonderzoek uitgevonden. Dat uh, de datering van het Hoekman verhaal zo rond 1669, 1680 is. En op basis daarvan gaan we dus weer meer in de archieven zoeken. Dat betekent dat dat een, een stuk hout is uit die periode? Ja, ja, ja. ja. En dat het hout op die manier gekapt is, want je kan houtringen tellen. En dan kun je dus ook kijken waar het, hoe oud het hout is en ook waar het hout vandaan komt. Waar kwam dit vandaan? Uit Noord-Duitsland. En eh, dat betekent dat het ook weer verwijst naar een Nederlandse werf. Want in die tijd, zo rond 1650, 1700, werden heel veel van de scheepsonderdelen gemaakt van hout uit Noord-Duitsland. Waarom, waarom was dat trouwens? Want op zich eh, Nederland had Nederland ook in die tijd althans eh, aardig wat bossen, toch? Uh, heel veel bossen, maar uh, wij waren eigenlijk ook gewend, ook al vanuit de Romeinse tijd, 2000 jaar ervoor, om af en toe hout gewoon te halen waar het uh, het beste kwam, uit het Zwarte Woud. Uh, maar in de 16e eeuw kwamen dus heel veel houthalers uit de Oostzee. Dus heel veel hout haalden we ook voor scheepsbouw uit, uit Polen, Rusland, uh, Scandinavië. En dat was in die tijd denk ik al vrij bijzonder dat wij zo ver onze spullen van Nederland vandaan haalden. Ja, nee, kijk, wij waren echt een soort, soort uh, middelpunt en een stapelmarkt. En zeker Amsterdam, zo rond 1650, was dus eigenlijk de stapelmarkt van Europa geworden. En wij haalden overal spullen vandaan en, en, en vervoerden het weer en distribueerden het weer over de rest van Nederland en Europa. Echt een doorvoerhaven. En die functie van stapelmarkt is direct gekoppeld met het uh, type fluitschip. En het fluitschip, dat fluitschip ging dus af en aan door de zond naar de Oostzeelanden... en ging daar allerlei spullen halen. Hout, maar ook uh, tin, uh, allerlei huiden. En dat waren dus allemaal natuurlijk uh, verkoopbare spullen. En met dat spul en ook graan kregen wij natuurlijk de rijkdom... Uh, waar we vervolgens de VOC mee konden stichten. Ja, Die schepen hebben natuurlijk een cruciale rol erin gespeeld. Vervoer ja. over land was eigenlijk geen optie. Want slechte wegen? Slechte gevaardig. wegen. En, en tot ver in de 20e eeuw was eigenlijk gewoon vervoer over water... de enige manier van vervoer. Of het nou rivieren waren, kanalen, meren, zeeën. Vervoer over water. Nederland is een waterland. Klein land, maar heel veel water. Wij deden alles over water tot ver in de, in de 20e eeuw. Dat moet je niet vergeten. Het is echt een, uh, Nederland een waterland. En, en schepen zijn eigenlijk gewoon symbool voor het hele verhaal... van de handel en wandel van Nederland. Is, is dat ook... Want ik, ik begon mijn verhaal straks met uh, te zeggen... dat die scheepsvakken iedereen een enorm verhaal uh, vertellen. Dat zit, zit hem dan heel erg daarin. Het feit dat, dat er heel veel ook in die schepen nog te vinden is. Ook. Kijk, kijk een, een schip wat, wat gezonken is, is een soort tijdscapsule... Het is een gesloten fondscomplex. Want op één moment in de tijd is er een storm geweest. Op een dag in een jaar. En dan is het hele schip, vaak met, met bemanning en al, gezonken. En maar ook alles wat erin zat. Dus wat je dan aantreft na 200, 300 jaar, zoals het fluitschip... vind je dus gewoon de hele geschiedenis aan van die... Van dat moment, in die tijd. Dus je kan niet alleen heel veel terughalen van de bouw van het schip. Maar je kan dus heel veel terughalen van de lading. Je kan heel veel terughalen van de economie. Het gaat van A naar B zo'n schip. Ja, het vertelt dus heel veel over die tijd. De hoekman uh, was dus uh, vermoedelijk zeg je, een van de koopmannen. Misschien de enige Misschien dat de andere hoekman ook een koopman was. Die ligt ja, nog op de Ja. Um, um, dat was nog voor de VOC dit? Nou, het is in die VOC-periode. Maar eigenlijk gelijktijdig met die VOC-ontwikkeling... ging die zondhandel, de handel met die fluitschepen, ging gewoon door. En eigenlijk in die hele 17e eeuw, 18e eeuw... en dat weten de meeste mensen niet... is Nederland gewoon rijker geworden met de OC-handel... dan met die handel vanuit de VOC in Azië. Dus de Aziatische handel staat veel bekender. De VOC kent ja. iedereen. Maar eigenlijk zou je veel meer moeten kijken naar de moedernegotie. De graan... De, de handel met hout, de handel met tin. Allemaal uit die landen rond Scandinavië en Polen. Dat is eigenlijk de handel waar Nederland rijk mee is geworden. Die VOC, heel leuk, heeft ook een bepaalde inbreng gebracht. Maar is toch minder van belang dan die OC-handel. Want die VOC, wat daar bijzonder aan was, was dat het voor het eerst er met aandelen gewerkt werd. Ja, ja dat is waar. Ja. En dat was in de handel uh, waar we het nu over hebben, de OC-handel, was het niet zo. waar gewoon individuele handelaar of... of sloegen die ook verbanden met elkaar? Ja, nee, zeker. Die waren ook heel slim. Want de reders, die, die kochten bij wijze van spreken... één tiende in het ruim van een fluitschip... en verdeelden vervolgens hun hele tiende in andere schepen. Dus als er een schip verging... hadden ze maar één tiende van hun handel, waren ze dan kwijt. Dus zo gingen. Dus een, dus soms waren er tien mannen aan boord van één schip... die handel dreven met het verhaal. Dus daarom waren ze ook al heel slim. Dievertegenwoordigers Dievertegenwoordigers van, van, van, van, van die vertegenwoordigers van verschillende handelaars, inderdaad. Ah, ja. En het schip was natuurlijk ook heel slim, want... De Nederlanders moesten tol betalen als je door de zond ging. Dat is het, een klein straatje, tussen, een zeestraatje tussen Denemarken en, uh, en, uh, en Zweden. En daar moest je tol betalen over de grootte van je dek. En het de dek maakte de Nederlanders met die fluitschepen zo smal... dat het dus heel weinig tol hoefde te betalen. Heel slim. Als je, als je uh, wakker bent en je hebt de computer aan... kijk dan even naar Facebook... Uh Com Daar staat een fotoalbum. Uh, in dat fotoalbum... Uh, daar, daar staat ook een... Uh, even kijken hoor. Ik pak hem even bij. Daar is ook een, een bovenaanzicht... Een tekening te zien van dit schip. Um, en dan valt inderdaad op... Als je daar naar kijkt... Dat die, uh, de buitenste lijntjes... Is gewoon zo lomp als een platbodem maar kan zijn... Zal ik maar zeggen. Ja. Hij is uh, hij, aan de voorkant meteen breed en dat blijft zo tot aan de achterkant. Ja. En aan de bovenkant, uh, daar zie je inderdaad een dek. Precies. En die komt enorm naar voren en dan ziet het op, lijkt het opeens wel een, een moderne uh, oce oceaanracer. Ja, nee, ja, ja, ja. zoiets. Nou, het mooie van dit schip is dat hij ook een soort peervormige achterkant heeft. Dat is ook typisch voor de fluit. Hij heeft een hele dikke kont, zou ik maar zeggen. Een heel groot ruim, zodat je dus heel veel spullen in, die, in dit ruim kan stoppen. En dan een heel smal dekje. En het voer ook dus maar met 10, 12 mannen, door, uh, kon het gevaren worden. Dus een hele kleine bemanning. En daar waren de buitenlands heel uh, jaloers op, op dit, uh, dit type schip. Want die voeren met uh, net zulke grote schepen, maar dan met veel meer bemanning? Exact, exact. En uh, daarom gingen er zo heel veel Engelse, Franse uh, reders... gingen dus uh, dit soort fluitschepen bestellen, vaak in de, de werf in Saandam, in Nederland. Was, werd het op één plek gebouwd, dit type schip? Nou, vaak, vaak in Amsterdam, uh, Horen, wat ik al vertelde. Maar de meeste fluitschepen werden in de 17e eeuw gebouwd in Zandam. Was en dat was eigenlijk... het lopende bandwerk? Nou ze, nou, ze maakten soms wel 60, 70 van die schepen per jaar. En dat, uh, dat ging maar door. Dus uh, voor Nederlandse opdrachtgevers en soms ook voor buitenlandse opdrachtgevers. Maar dat betekent dat elke twee weken was er eentje klaar? Uh, nou, nou, elke twee weken, wel, wel zeker een maand dat ze aan, aan het bouwen waren. Die grote VOC-schepen, die dus uh, twee keer zo groot zijn als die fluitschepen, daar deden ze toch ook al, uh, uh, nou, die werden ook gebouwd in drie, zes maanden. Ja, Daar, daarvan zijn er wel wat verhalen bekend uit de overleving, namelijk dat, dat uh, het ballasten van die schepen, want die waren natuurlijk echt top-down uh, zwaar en uh, heel weinig diepgang, dat het wel eens misging en dat zo'n prachtig gebouwd schip van de Helligree en meteen omsloeg konden ze weer opnieuw beginnen. Ja, dat is natuurlijk een <laughs> kapitaansvernietiging inderdaad. Dat is gelukkig niet, uh, niet zo vaak gebeurd, want we weten ook uit de, de overlevering dat van al die VOC-schepen bijvoorbeeld er uiteindelijk maar 246 zijn vergaan. Dus dat valt eigenlijk relatief reuze mee. Dus iets van 4% is maar vergaan. Is dat zo? Ja, nee, kijk, het was natuurlijk, de Nederlands waren goed in scheepsbouw. Dus elk schip wat ze bouwden was in principe kwaliteit. En ze gebruikten steeds innovativiteit om het schip beter te maken, sterker te maken, sneller te maken. Of een betere, grotere buik, zodat er meer spullen in kon. Ze bouwden dus echt op maat, de Nederlanders. En de Nederlands waren de scheepsbouwers van de wereld in die tijd. Ik dacht dat die VOC-schepen gemiddeld maar één of twee tochten meegingen en dan gewoon uh, op waren. Nee, de, de, de goede VOC-schepen konden wel twintig jaar in vaart blijven. Dus dan maakten ze iets van zes, zeven retourvluchten. En prijzen. de fluiten? De fluiten die gingen dus af en aan naar, naar, naar de Oostzee, dus dat ging maar door. Soms gingen er uh, 600 per jaar naar de, naar de zond. En in de toptijd gingen er wel 3000 heen en weer door de zond. Dus het is veel meer handel en vaartbewegingen dan met die hele voc ja, maar 3000 op jaarbasis. Dus ja. als jij uh, uit zou kijken over het Skagerak in die tijd. Waanzinnig. Ja, dan had je ja. ze af en zien komen. Ja, dan zag je dus al die, al die, al die Nederlandse fluiten. En dat, dat ging maar door. Dus het was echt een ontzettende zee van Nederlandse fluitschepen. En ook andere soorten schepen. pinas en hoekers. Maar vooral dat fluitschip Dat viel een paar moment op door zo'n vorm ook. Dus Nederlandse schepen. Het is ook bekend dat de Peter de Grote, de Tsar van Rusland... die wilde een paar moment ook gewoon Nederlands invoeren in Rusland... Want op al de boord van al die schepen sprak men ook een soort van Nederlands. Want dan konden al die, die mensen met elkaar praten. Want die schepen voeren natuurlijk naast elkaar. Je gaat een beetje praten, je gaat een beetje handel drijven. Dus Nederlands was in de 17e eeuw een soort algemene voertaal op de schepen. Ook van buitenlandse schepen. Ja, nog steeds he. er zijn veel, veel woorden uit het Nederlandse uh, mast. Bijvoorbeeld ook in het Engels. Uh, ja. Haven, uh, jacht. Ja. Ook een typisch Nederlands uitvinding. Heel wat woorden uit het nautisch Nederlands zijn, zijn ja. naar het Engels gegaan. Ja, nee, ja dat zegt al voldoende, zou ik zeggen. Um, als jij nou, stel je nou voor dat jij in de tijdcapsule zou zitten... en je zou een kapitein uit die periode, de periode van de fluit... zou je eens een uurtje mogen, mogen bevragen. Wat zou, wat zou je van hem willen weten? Nou, ik zou vooral willen weten hoe het nou gegaan is met het zinken van het schip. Wat is er nou in godsnaam gebeurd? Is het een fout van de kapitein geweest of is het echt gewoon puur pech? Ik vermoed omdat het schip dus inderdaad waanzinnig gewoon op de zeebodem is terechtgekomen. Met twee van de drie masten staan nog recht overeind. Dat meen niet. Ja, de boeksfrit zit er nog aan. En alleen de losse onderdelen zoals die hoekbannen die met spijkers zijn vastgezet zijn op de zeebodem gevallen. Weggeroest waarschijnlijk. Ja, weggeroest. Maar het schip is ook vaak met houten ronddelen vastgezet. Dus het zit nog heel erg goed in constructie. Uh, ik zou aan willen vragen wat is er in godsnaam gebeurd in 16... 1770, 1675, is er een storm geweest op de OC? Het kan daar behoorlijk spoken. Heeft het schip water gemaakt? Uh, zwaar, de bezware lading is hij daardoor gezonken? En wat is er überhaupt met de, met de kapitein en zijn 11, 10, 11 mannen gebeurd? Zijn die gezonken? Gaan we die nog aantreffen straks als we echt op de zeebodem terechtkomen? Ja, maar komen? dat is wel een vraag. Uh, je praat in feite waarschijnlijk uh, over een zeemansgraf. Dat zou best eens kunnen. En, en, en... Maar hoe ga je ermee om? Mag, mag dat zomaar geschonden worden? Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar dat, uh, soms vinden we dus inderdaad uh, skeletten aan boord van schepen. Ook in de Nederlandse situatie. We hebben één schip uh, in 1973 in de Pools aangetroffen. En, en, en uh, zeg maar opgravingsbevoegden vanuit de Rijksdienst hebben zo'n schip opge opgegraven. En die troffen dus echt een skelet aan, aan de boord van een schip van 20, 25 meter. En degene die vertelt nog wel eens het verhaal dat hij aan het graven was. Op zijn archeologische manier. Maar dus heel voorzichtig graven. Maar desondanks stoten die met zijn... Schop op een soort, hij dacht een soort kokosnoot. Nou, die kokosnoot bleek dus de schedel van een uh, opvarende te zijn. En dat is een heel mooi verhaal, Dat is niet de lutine, maar de lutina. En uh, uiteindelijk wisten we dus dat het schip uh, gezonken is in 1888. En daar waren twee mannen aan boord, Jan Kissis, de kapitein, en zijn knecht. En door uh, DNA-onderzoek en door een nazaat... hebben we gevonden van de heer Kissis ergens in Assen. En die hebben gevraagd, kun je een, een, een, een wangslijmmonster afstaan aan ons? En dat is dan gemetst met DNA van het skelet. Oh, er zat nog DNA-spoor ja. op zelfs, ja. En toen bleek het dus inderdaad een Jan uh, Kissis te zijn. Ik vraag het ook, omdat als het gaat om meer recente wrakken... Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog daar, daar vaak toch wel grote schrik en zorg om is. Als het gaat om het uh, uh, zomaar... Um ja, nou ja, schenden is natuurlijk een raar woord, maar in feite is het natuurlijk schenden van een graf wat je doet. Ja, nou kijk, we zijn natuurlijk in eerste instantie zijn we natuurlijk, uh, van het in situ beleid. Dus we onderzoeken, maar we laten in principe het schip met rust. Dat is de algemene norm in de, in de Nederlandse archeologie. Dus je mag onderzoeken, maar dan moet je het dus heel fondsarm doen. Dus als er een nou lijn fondsarm? Fondsarm, dus dat je niet alles naar boven haalt om het te onderzoeken. Dus je pakt een paar spullen uit het schip of het wrak om te onderzoeken wat voor schip waar, waarmee je te maken hebt. Maar je gaat niet meteen alles ervan uit rousen en, en meenemen naar, naar, naar je instituut om het te onderzoeken. Dat is precies wat er bijvoorbeeld in Indonesië wel gebeurt. Er stond afgelopen week in de kranten ja, dat, uh, dat daar steeds meer uh, arme vissers ontdekt hebben dat er veel VOC-schepen liggen. Ja, ja. Uh, en dat begint aardig op roven en plunderen te lijken. Als ja, nee, al uh, dat niet is. Het is heel vervelend inderdaad. En, en uh, de VOC-tijd is nog een ander verhaal. Want vanuit de Nederlandse staat, de VOC is op met in 1795 failliet gegaan. En de Nederlandse staat heeft het uh, overgenomen, het faillissement. En dat betekent dat de Nederlandse staat nog steeds een claim kan uitoefenen... op vergane VOC-schepen. Prettige bijkomstigheid in dit geval? Nou, prettige bijkomstigheid. Ik geloof dat Indonesië de claim niet uh, accepteert vanuit de Nederlandse regering. Oh. En het is heel ingewikkeld om, om op die manier uh, met elkaar... tot een soort overeenkomst te komen. Want hoe, ligt, hoe is dat dan? Want alles wat binnen de, de, de Indonesische territoriale wateren uh, gebeurt... is sowieso voor hun... Uh, ja. En hun economische zone zal het waarschijnlijk ook gelden. Uh, ja. Kan Nederland dan zeggen, ja jongens, goeiemorgen, dat spullen ze van ons? Dat kunnen ze doen, inderdaad. Je kan, de Nederlandse staat kan een claim uitoefenen. Maar? De, nou ja, maar dan moeten ze dat ook wel honoreren, de, de, de, de tegenpartij... En uh, soms gebeurt dat, soms gebeurt dat niet. Er zijn van VOC-wrakken bekend dat je dus gezamenlijk optrekt... met de staat die het heeft gevonden of in zijn wateren. Maar soms gaat dat niet. En inderdaad, uh, Indonesië met dit geval is inderdaad heel jammer. Want ik heb ook foto's gezien waarop stond het VOC-logo M van Middelburg. Ja... Dan ga je je, je, je vingers jeuken, want dan wil je de geschiedenis weten welk wrak is het. En het probleem is als amateurs erop duiken, in dit geval mensen gewoon denken van ja, als ik daar een kanon uithaal en het is een bronzen kanon. Nou, we weten van andere verhalen dat een bronzen kanon op een veiling wel een 50.000 euro kan opleveren. Goedemorgen. Dus het is gewoon ook puur geld. Het is, het is handel. Ja, ja. En, en andere voorwerpen die kunnen ook veel geld uh, ja, waard zijn. Ja, kan, je kan natuurlijk alles uh, verwachten wat aan boord van een voc schip is. Noem eens okay. wat. Nou, je kan dus ook uh, denken aan, aan, aan kisten vol soldij van de soldaten. Uh, er kan zilver in zitten, er kan, er kan allerlei spullen. Als het op de heenweg vanuit Nederland naar Azië gebeurde... nam de VOC heel veel spullen mee om daar de mensen uit te betalen. Nou, dat was aan boord van het schip. En als dat dus vergaan is, ligt het op de zeebodem. Maar wil ik zeggen, kanonnen, brons en andere zaken... zijn gewoon geldelijke uh, dingen. Benno van Tilburg is mijn gast, uh, historicus uh, en hoofd van de scheepsarcheologische afdeling van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Um, we gaan even wat muziek draaien, stel ik voor. Heb jij wat meegenomen? Ik heb wat meegenomen, ja. Van wat? Tom Waits. Ah, Tom Waits. <laughs> en wat van Tom Waits? Uh, what's he building there? Een, een, een ontzettend mooi, maar een beetje spannend nummer die volgens mij wel heel goed past in een uh, nachtprogramma. We gaan uh, luisteren. Benno van Tilburg. What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? light on the stairs what's he building in there I'll tell you one thing he's not building a playhouse for the children what's he building in there and what's that sound from underneath the door he's pounding nails into a hardwood floor and I swear to God I heard someone moaning low I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. But there's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building? building in there. I heard he has an ex-wife in some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I bet he spent a little time in jail I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight and what's that tune he's always whistling what's he building in there what's he building in there we have a right to know Vaststellen dat dit het mafst is, wat we een lange tijd gedraaid hebben, inclusief de punk-uitzending van een paar weken geleden. Tom Waits was dat op verzoek van Benno van Tilburg. Ik zeg het om even speciaal voor Violet Valkenburg, dat je luistert. Ik weet het. Benno van Tilburg <laughs> is mijn gast in de uur van Casaluna... van de Rijkziens Cultureel Erfgoed. Uh, we hebben het over scheepswakken. We hebben het uh, um, um, de aanleiding, dat ik zo zeg, is de Titanic, uh, die uh, op de werelderfgoedlijst is geplaatst. En we hebben het over de Hoekman. Um, aanstaande dinsdag dus voor één keer te zien. Voor een, ieder die dat leuk vindt in Lelystad. U moet ervoor naar Lelystad, dat dan wel. Maar het is wel heel bijzonder. Want het gaat jaren duren voordat hij op een andere manier te zien is. Speciaal voor de luisteraars van Kazerloona. Uh, wordt dat mogelijk gemaakt? Stuur even een mailtje als je erbij wil zijn. Naar Casaluna@ncv.nl. Ik zie al dat de eerste aanmelding al binnenkomen. Um, dus uh, doe dat even als je het leuk vindt. Casaluna@ncv.nl. De Hoekman aanstaande Dinsdag. Het wordt waarschijnlijk toch but weer, dus wat moet je anders? Precies. Kom gewoon naar Lelystad, naar ons instituut. Dan kun je mooi naar de, naar de Hoekman kijken. Wat is er nog meer te zien bij jullie? Uh, nou ja, wij zijn een soort procesgebouw. Wij hebben Romeinse schepen uit het jaar 148 tot uh, volledig uh, geconserveerde schepen uit uh, de 16e eeuw en de 18e eeuw. Dus wat dat betreft zijn we een soort uh, doorsnee van de hele Nederlandse geschiedenis. Van, van, van een boomstamkano van 3000 jaar voor Christus, Romeinse periode, middeleeuwse schepen. En uh, tot en met de 18e en 19e eeuwse uh, binnenvaartschepen. Begint uh, de Nederlandse nautische historie eigenlijk met de Romeinse schepen? Was het daarvoor het boomstamstadium? Ja, ja, ja, maar dat vind ik ook een soort schip. Ik bedoel, ik, Niks mis met een boomstamkano. Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, maar de, de, de Romeinse periode is natuurlijk wel heel belangrijk... omdat de Romeinen toen een bepaalde bouwwijze hebben binnengebracht... En we hebben heel veel op dit moment ook uh, Romeinse platbodems onder ons beheer. We hebben een heel mooi schip uit de meren. Bij Utrecht hebben we nu in de conservering. De Leidse Rijn. De Leidse Rijn, inderdaad. Daar is flink gegraven en er zijn flink wat uh, nou, ja. Romeinse ja. resten gevonden. Dat was ook he, de grens van het Romeinse Rijk, de Limes. En uh, ook bij Zwammerdam in de jaren zeventig hebben we heel veel Romeinse schepen aangetroffen, een stuk of zes. En die zijn we nu nog steeds... Bij de scheepsarchie moet je een lange adem hebben. De schepen zijn groot en je moet ze dus ook heel lang conserveren en bewerken en onderzoeken... ...voor je ze inderdaad helemaal in je vingers hebt. Is het mazzel, dat is dan een zompige bodem geweest of zo... ...waar een soort moeras waar ze in verdwenen zijn? Ja, nou, überhaupt schepen vinden is een toevalstreffer. Ik bedoel, schepen varen van A naar B en opeens zinken ze. Is er een ramp, is er een, is er een storm geweest en dan zinken ze. Dus als we ze het graag vinden, is het, is het toeval. Bij de, bij de aanleg van een weg, bij de aanleg van een gebouw... ...en dan zijn ze weggezakt in, in de grond. Maar in de polders is het natuurlijk zo dat ze op de zeebodem lagen... ...en dat het ingepolderd is... Komen ze op een paar minuten weer naar boven, omdat het, in, het uh, in de grond zit. Ja, met die verstand dat er dan oh, zelfs dan vaak nog een, een laag zand op ligt. Maar ja. op het moment dat dat vroeger water nu, uh, ze, uh, nu land is, hè, zoals het bij Leidse Rijn, ja. uh, dan is het ook onverwacht. Of, ja. of jullie zoeken er ook specifiek bij? Nee, uit? we zoeken er niet specifiek bij. Maar we weten wel dat bepaalde gebieden in Nederland bepaalde uh, vondsten herbergen. Dus op die manier, op het moment dat als je bij de Limes bezig bent, bij een opgraving... dan denk je, nou, daar kunnen we wel iets Romeins verwachten. Dat je een hele prachtige schepen aantreft? Nee, dat weet je niet. Ja, ze waren mooi? Ja, de Romeinse bij die we in 2003 naar boven hebben gehad... is echt een prachtige platbodem. Is een, uh, om je vingers mee af te likken voor de schepen. Het waren allemaal op. roeischepen op of, waar, of zeilden die ook? Nou, ze had één zeiltje op. Het waren, maar ja, Platbodems zijn heel moeilijk te zeilen, dus vaak gaan ze dus de Rijn af. En het is dus heel de vraag hoe ze weer... Terug zouden varen. Ja, de Rijn is een makkie. Ja, is een makkie, inderdaad. Daar heb je misschien niet eens een zeiltje van nodig. Ja. En uh, ja, we vonden ook peddels aan boord van het, uh, van het uh, Romeinse schip. Dus ze konden ook nog een beetje peddelen, de, ja. de Romeinen. Maar daarmee is de vraag nog steeds niet beantwoord of ze ook terugkwamen? Nee, nog steeds niet. Nee, we vermoeden ook dat ze inderdaad op een paar momenten gewoon van A naar B gingen en daar bij B blijven zitten. En, en dan gewoon daar in de bodem opgezonken? Uh, soms af, werden ze afgezonken. afgezonken, inderdaad werden ze gebruikt en op een paar moment hebben ze niet meer nodig. En dan uh, lieten ze, ze gewoon achter. Maar de essentie van handel is toch juist het heen en weer gaan. Ja, maar het is natuurlijk ook waar, waar, waar de Romeinen voor gingen, inderdaad. Dus die bouwden ook gewoon allerlei wachttorens, allerlei forten om op die plek de, de boel te verstevigen. En natuurlijk ga je ook verder de Rijn af. Bedoel, je, je stopt niet bij het punt aan, maar je gaat ook nog verder naar beneden. Maar ik kan me voorstellen dat die Romeinen ook belang bij hadden om alles wat ze dus noods roofden uh, of, of op een andere manier uh, te pakken kregen, om dat weer terug te brengen uh, terug het Romeinse Rijk in. Ja, maar de schepen niet, hoor. Die schepen lieten ze achter. En die schepen werden ook vaak gebouwd, gewoon door Nederlandse timmerlieden, denken wij, in opdracht van de Romeinen. Wat hebben de Nederlanders geleerd van de Romeinen qua scheepsbouw? Uh, wat we aantreffen bij die bouw van de schepen van de Romeinen... is dat ze dus heel erg, uh, hoewel ze lomp zijn, toch heel wendbaar waren. En dat je dus op uh, dat soort grote schepen heel veel spullen kon vervoeren. Dus heel, uh, ja, heel stabiel waren. En groot is dan? Hoe groot? Groot, 26 meter. En soms ook hebben we schepen aangetroffen van 34 meter van de Swammerdam, uh, stad. Dus dat zijn flinke, flinke jongens. Dat was voor die tijd waar dat. Ja, er waren grote, grote, grote schepen. Dat waren het, 34 meter groot in die tijd. Wanneer is de Nederlandse scheepvaart in, in een versnelling gekomen? Nou, eigenlijk tussen de middeleeuwen en, en, en de vroege, vroege, vroege tijd. Dus in de middeleeuwen had je dan vooral het koggeschip, Dus ook zo'n handelsschip, heel, heel, heel, heel ruw schip. Met een hele grote buik waar je heel veel schepen laden in kon maken. Maar met een nog hogere neus en een nog hogere Exact. Spiegel. Ja, nee, precies. Maar het was een soort bak. Een bak van hout met een soort, soort, soort uitbouwtje erbij, een soort roefje. Waar dan de kapiteinen kon zitten. Met één, één zeil kon je hem varen. Daar vinden we ook nog vaak resten van in de, in de Nederlandse situatie. En waar werden die voor gebruikt? Ook voor handel. Dus ook echt een handel. Vrachtvaders. Op de Oostzee? Niet op de Oostzee, maar vooral de steden. Dat was de handel in, in de 14e, 15e eeuw. En toen krijg je dus de overgang naar dit soort schepen. En, en dan komt het uiteindelijk uit naar, naar, naar het fluitschip. Met de hurlux, met de hoekers. Dat zijn allemaal types schepen die de voorganger zijn. Maar uiteindelijk krijg je een soort... soort ja, een soort, soort, soort samenballing van de scheepsbouwtechniek in de vorm van het fluitschip. Maar was het koggeschip al zeewaardig of was het de fluit eigenlijk de eerste zeewaardig? Nee, schip? nee, de koch was ook al zeewaardig. Dus die, die, die voer ook uh, richting, richting de Oostzee, wat dat betreft. Dus hij uh, was zeewaardig. Ja, het blijft ook fascinerend hoe uh, die kerels genavigeerd moeten hebben. Ja, het is dat natuurlijk niet echt uh, wat we nu hebben, GPS en noem maar op. Nee, maar niet, maar je horloge was... kan zien wat, uh, wat de nee, coördinaten zijn. Nee, zeg maar. Vandaag is het bijna volle maand, dus je kon een beetje op de, op de sterren uh, varen. Maar het was dus heel lastig inderdaad. Het was ook vaak door veel te doen en, en vooral op kustlijn varen. En daar ging het ook wel eens mis, zo hier en daar? Ja, ik doe mijn kosten. Concordia nee een goed maar goed? Dat is een ander verhaal: de Kosten Concordia op de zee. Ja ja, ja, ja, ja, dat ja, die had, dat, dat dat maakt. Doe ik des te uh, idioter? Die had uh, de schermen voor zich met de uitvergrote kaarten. Ja, heel gek. Inderdaad. Dus dat is maar goed. Dat, nee. dat is een ander verhaal. Ja. Um, op het moment dat zo'n schip vergaat, uh, je zegt de omstandigheden waaronder dat gebeurt, daar moet je naar gissen. Dat weet je niet. Het kan zijn dat er iets stoms gebeurd is. Nou. Um, feit is dat het schip, dus rechtstandig gezonken is. Ja, het is, het is waarschijnlijk wel een beetje gefladderd. Ik maar zeggen in het water, maar het is rechtstandig naar beneden gegaan van 130 meter naar beneden, alles erop. Alles erop inderdaad. de Het wand ze wel af, alle, alle touwwerken Ja, de natuurlijk. touw, dat is vergaan. In, in de loop van 300, 500, uh, 350 jaar is het zeilen en de tuigage van het schip is vergaan. Maar we vinden nog wel, denk ik, resten van, van het tuigage aan boord van het schip... of daarnaast op de zeebodem. Maar er is nog niemand in het schip geweest? Nee, we hebben wel met onderwaterkamers, die tegenwoordig ook heel klein zijn... dat kan ook zeg maar, bij wijze van spreken, als de grootte van een laptop, maar dan, dan 10 centimeter uh, dik. We hebben één camera van 10 centimeter in het schip gekregen... En dat is ook heel fraai, want we hebben ook uh, waarschijnlijk in de kapiteinshut kunnen kijken. Dan krijg je dus een, een raampje wat helemaal mooi versierd is met houtsnijwerk. Dan komt die camera, een paar komt er dan al licht bij. En dan kan je dus net met die camera in de kajuit kijken. En dan ga je dus echt terug in de tijd. En dan stap je dus 350 jaar in het schip bijna. En dan zie je dan de kapiteinshut. En dan zie je een tafel daar liggen in die kapiteinshut die ongeval is. En je ziet er ook nog een zeemanskist liggen. En die zeemanskist daar wil ik erg... Uh, uh, ja, gretig. Van, die zou ik graag willen zien, willen hebben. Wat zit erin? Ik zie je ogen bijna gaan fonken als je het <laughs> ja, dat, Prachtig. Ja, dat is echt geweldig, want, want het is inderdaad een tijdscapsule. Je kan echt gewoon teruggaan in de tijd met zo'n schip in die tijdscapsule. Dus ik zou graag meer. En we, we zijn ook voor plan om meer te gaan duiken. echt En meer met onderwatercamera's. Meer gegevens boven water te krijgen van dit schip. Kerels en eh, vrouwen kunnen 150 meter naar beneden. Of ze moet je kunnen dat wel. Ze met kunnen dat wel. Werken? Ja, ja, ja, ja, ja, je moet dus geloof ik een trimix combinatie doen. Want uh, in Nederlandse situatie is het 10, 20 meter. Ga je dieper dan 15 meter, dan moet je andere dingen doen. Maar beneden de 50, 70 meter, dan moet je toch wel hele bepaalde concentraties van, van gassen nemen. Het is mogelijk. Maar je moet er wel op getraind zijn. En, je komt niet uh, als een pakje boter uit. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, We zijn nu in gesprek met een aantal uh, uh, gevorderde duikers in, in Zweedse, uh, Zweedse wateren. En die hopelijk dat we die volgend jaar naar het schip kunnen gaan laten kijken. En dan de volgende stap? Uh, nou, De volgende stap eronder. is... Ik ben in gesprek met partijen om te kijken of het mogelijk is om dit schip... wat ik echt vind als een soort Rembrandt op de zeebodem is... een fluitschip, het belang van de 17e eeuw, de Gouden Eeuw... eigenlijk vind ik dat Nederland, als zeven natie... dit schip eigenlijk gewoon allemaal moet kunnen zien. En dat kan niet alleen met een filmpje of met een hoekman. Eigenlijk moet het hele schip thuisgebracht worden. Rembrandt van de Zee, als u denkt, ik heb een leuke naam voor het schip... want uh, we gaan er eens even fijn over nadenken in het volgende uur. Um Benno, jij blijft ook zitten. Het komt zitten. De, na het hoorspel, dan ben je er ook nog. Dat is hartstikke leuk. Dus als je vragen hebt aan Benno, uh, dingen wil weten, dan uh, kun je uh, bellen op 0800 1121 En we vinden het ook ontzettend leuk als je met suggesties voor de naam komt van deze, deze Rembrandt van de zee. Dit bijzondere schip, dit fluitschip, wat dus ligt en wat hopelijk op enig moment uh, boven water komt. En, en dan als zijn schatten. Uh, zal onthullen aan ons. Ja, prijsgeven. Ja, dat, dat, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat een fantastisch aanlokkelijk idee vindt. Uh, en dus nog één keer. Uh, wil je erbij zijn? Aanstaande dinsdag, dan is de Hoekman te zien in Lelystad. Me uh, mail ons even naar kazeloenen.ncv.nl en dan uh, mag je erbij zijn. Jij zal uh, de gast hier zijn. Ja, ja ik ben erbij, natuurlijk. Hartstikke leuk. Goed, dat is zo meteen. Na het hoorspel uh, zijn we weer terug uh, om 1 uur op deze zender Radio 1. Mail ons uh, met namen uh, of bel ons op 0800 1121. Een naam voor dit bijzondere fluitschip. Uh, ben Ik bedank je nog niet, want we gaan gewoon zo meteen lekker door. Heel ook. Gezellig zijn te drinken. Ja. Oké, okay, tot zo.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 De heren moeten naar de dam. Maar dat is toch geen probleem? Zij onarat ook, je. U kunt wel met ze praten. Ja, maar dat zijn wel de enige woorden in Japan die ik ken. Verstaan, hoe ik er niks van? You want to go to the dam? Ze verstaan geen Engels. Dus heb ik al geprobeerd. We gaan nu naar Amsterdam. Dam, dam, dam, dam. Ziet u wel? Ze willen naar de Dam. Leg dat maar eens uit. Hebt u geen papier? Een, een, een potlood? Jawel. Ja. Hoe groot moet dat papier zijn? Deze. Een flink stuk papier. Daarvoor kan moet dat, dat je wel u wel gebruiken. You. Here. Dan. There. Dag heren.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 Hij is naar het archief. Dan komt het nog wel eens. Oké. Okay. 60 plus 150. Is... Wat is dat voor een 700... jongen die in de plaats is gekomen 160. van Lotje Lichaard? Dat is Lex van het schip aardige, jongens. 765. Plus... Graanschuur. Oh ja, graanschuur. Daar had ik eens met u over willen praten, maar liever niet hier. 60. 8...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 Ik hoorde van mijn vader dat jullie bezig zijn met een onderzoek naar de dorsvlegel. ik moest hier toch in de buurt zijn, dus ik dacht, misschien interesseren jullie je hier wel voor. Waar komt die van dan? Uit mijn verzameling. Nee, ik bedoel... land. Dorsten ze daar dan? Dat is toch een veeteeltgebied? Kleine partijtjes. Jullie zitten hier wel lekker. Ja. Lekker rustig. Op die tuin en zo. Wij zitten hier best... Verdomd mooi vleugel. Jullie mogen wel een poosje lenen om er een tekening van te maken. Ik kon er wel eens langs. Graag. Ik heb trouwens nog meer dingetjes bij me. Misschien dat jullie je daar ook voor interesseren. Als je helemaal begint aan zo'n verzameling, dan houd je, je niet meer op. Wat is dit? Een schoenmakerspriem. <laughs> en dit? Geen idee. Een wetsteen om de seis mee te wetten. <laughs> Grote rotzooi eigenlijk, maar je gooit het niet weg. <laughs> Hebben jullie er wat aan? Op het ogenblik niet. Dan pakken we het weer in.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 See you. Zo so lang. <laughs> Een heel oh, oh. rare druif. <laughs> Je moet er niet aan denken dat zo iemand hier zou bij. <laughs> ik vind het heel aardig van hem om die vlegel te brengen. Dat is aardig. Wat is dat nou voor vlegel? Een kapvlegel. Dat is opvallend. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Hoe dorsten ze daar nou mee? Uh... Gas opzij. Dat scheelt ja. Wat gebeurt er? Ik deed voor je hoe je moet dorsten. Maar dat kan toch niet hier? Ik dacht dat een van hem viel. We zullen in de tuin gaan.